Op de plek van het ongeluk wordt gewerkt aan de weg... en daardoor is die situatie iets anders. En de nieuwe aankoop van Feyenoord, Raheem Sterling... heeft zijn debuut gemaakt in de Kuip. De Brit kwam maar in de tweede helft in als invaller. Feyenoord speelde tegen Telstar en won met 2-1. Het enige smetje was dat Telstar als eerste scoorde... en Feyenoord dus weer in de achtervolging moest. Het Veronica-weer nu van Weer Online. De wind gaat de komende uren liggen... en het koelt af na een graad of zeven. Morgen wisselvallig met regen en zon en maximaal 13 graden. En later deze week nog hogere temperaturen. 18 plus Bilboes. Dus. Ja! Echt serieus! Oh. oh, wat zo, geld.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 Dit is Radio Veronica. Join the club. Here we go again. Veronica. Dit is Veronica. 1991, the big city. Jesus, been 20 years, Candy. You were so fine. Wish nothing but The best for you both I know the version of me If she perverted like me Would she go down So bye.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 Five from the tribes of the jet. Kijk hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. u Force, zorgeloos HR. De koffiejongens. Composteerbare cups? Check. Biologische bonen? Tuurlijk. Serieus lekkere koffie? De. Uh, proef zelf maar. Hup, ga naar de koffiejongens.nl. Hé, hey! de koffiejongens. U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR. Beste product van het jaar. En dat proef je. Hey, de koffie koffie jongens. Lieve.